8 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Skepsis na dopingbekentenissen Armstrong. Ascher pleit voor loonsverhogingen en overlast door sneeuw in Oostenrijk. Het interview waarin Lance Armstrong toegeeft dat hij doping heeft gebruikt laat nog veel vragen onbeantwoord. Dat heeft directeur Ram van de Nederlandse dopingautoriteit gezegd in het Radio 1 journaal. Volgens Ram praat Armstrong vooral over zichzelf en niet over anderen. Volgens Ram toont het interview wel aan dat de Amerikaanse dopingautoriteit USADA goed werk heeft geleverd.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 De voorzitter van het internationaal dopingagentschap WADA is niet onder de indruk van de bekentenis van Armstrong. Hij zegt dat, het doping in het hele, dat doping in het hele peloton aanwezig was. Maar dat is alleen maar om een makkelijke manier om te rechtvaardigen wat hij deed. De boel bedriegen, al dus WADA-voorzitter vee. Armstrongs liefdadigheidsstichting, Livestrong, liet in de reactie weten teleurgesteld te zijn. De stichting die zich inzet voor kankerbestrijding vindt het betreurenswaardig dat Armstrong mensen heeft misleid. Maar Livestrong bedankt hem ook voor de drive, de toewijding en de spirit waarmee hij zich inzet voor patiënten en de kankergemeenschap. Het zou goed zijn als mensen in Nederland via loonstijgingen meer te besteden krijgen. Vicepremier Lodewijk Asscher zegt dat in het Financiële Dagblad. Het is niet aan mij om de looneisen te formuleren. Maar het zou wel helpen als Nederlanders weer wat meer koopkracht krijgen. Dat kan onder meer via de loonontwikkeling. Consumentenbestedingen dalen al een tijd en dat remt de economie. De minister van Sociale Zaken zegt dat loonsverhogingen de situatie kunnen verbeteren. We weten dat meer koopkracht vooral van hogere lonen of van meer economische groei moet komen. En dat kan niet alleen komen uit Den Haag, zegt Ascher. Verschillende economen wijten de slechte economische groei in Nederland aan de matiging van de lonen en de lastenverzwaringen.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 De oorlogscorrespondent DB begon zijn loopbaan als beroepsmilitair. In 1985 werd hij verslaggever en berichtte onder andere over de Libanese burgeroorlog, de twee golfoorlogen en de oorlogen op de Balkan. In 2005 richtte hij het Franse tijdschrift Asso op over militaire conflicten. In Oostenrijk veroorzaakt sneeuw veel overlast. Het vliegveld van Wenen moest bijna 230 vluchten annuleren. Ruim 10.000 passagiers stranden.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 Aan verkeersinformatie Er staan op dit moment negen files... totale lengte 29 kilometer. Dit zijn de opvallendste files op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Er wordt de komende tijd gewerkt aan de Ketelbrug... Om die te vernieuwen zijn uh, vooralsnog uh, minder rijstroken beschikbaar. Daarom staat er nu 2 kilometer file tussen Afrit-Urk en de Ketelbrug. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort... daar wordt uh, de rechte rijstrook dichtgehouden bij Amersfoort-Vathorst... vanwege een spoedreparatie, 6 kilometer file vanaf Standhorst. Wilt u richting Amersfoort, kan u beter omrijden... bij knooppunt Hattemerbroek via Apeldoorn, via de A50 en de A1. En ook een file op de A76 gelegen richting Heerlen...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 Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, het is 7 minuten over 8. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Nee, het was geen pindakaas waarmee Lance Armstrong zeven keer de tour won. Maar wat zijn de gevolgen van zijn bekentenis? En van de dingen die hij niet heeft gezegd? De reacties en implicaties straks in het Radio 1-journaal. Maar eerst... Oh. Kijk, kijk. Oh, oh, hij gaat er doorheen. Oh, mijn god. Ja, hij er de ijsmeester is er doorheen gezakt. Ja, ja, Tot zijn middel in het... Wij moeten eventjes terug naar Ankerveen. Want ik weet niet of u net geluisterd heeft. Mark-Robin Visser is al de hele ochtend bij Ankerveen. Bij en op het ijs. En dat ging even mis, Mark-Robin. Vertel eens, hoe is het met de ijsmeester op dit moment? Ja, David Pos heet de ijsmeester. Nou, weet heel Nederland, David, dat u er doorheen gegaan bent hier. Hoe ja. gaat het? Ja, het gaat goed. Maar u dit... bent helemaal nat tot aan het middel, hè? Ja, ja. ja, ja. En ja. denkt u nou dat dat vanzelf weer opdroogt? Dat droogt vanzelf wel <laughs> op. Ja, ik kan wel andere broeken doen. Maar dit droogt vanzelf op. U bent een stoere man, maar u bent wel geschrokken. Ja, dit is niet normaal. Ik had dit niet verwacht. Ik loop hier zo lang mee, maar... Dit geeft niks aan. Het is het sukker is, het is ijs. Nee, ik, ik ben zelf heel erg geschrokken, ja. Dit, uh... Dus schrik zit er goed in hier in Ankerveen, Lara. Nou. Dat hoor je wel, hè? Ja, fijn. De, de, ja. Dank dat je eventjes nog terug wilde komen met de ijsmeis. En blij ook dat het goed met hem gaat. Meer uh, over wat daar gebeurde bij Ankerveen... vindt u straks uh, trouwens op onze website nos.nl. Het is net breaking news. Maar dat anders. Jarenlang hield Lance Armstrong vol dat hij een schone wielrenner was. Dat hij zonder EPO zeven keer de Tour de France had gewonnen. Dat was een leugen.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 Um, ik denk, voor zover ik mij daar iets bij kan voorstellen, twee dingen. Enerzijds uh, omdat het ook voor het beeld naar buiten wel een hele hoop uitmaakt. Uh, of, je, of je feitelijk een soort kwade genius bent of toch ook maar één van, uh, van de groep. Want dan zou je namelijk hoofdverantwoordelijk zijn en dan misschien ook juridisch uh, Precies, uh, vervolgens maar, zo aangesproken worden. Ja, want dat is ook het tweede punt. Gebruik is, is één, uh, maar, maar verstrekken en toedienen is nog wel een tweede. Daar staan veel zwaardere straffen op en het wordt veel serieuzer genomen. Hmm.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 Hij suggereerde dat de invoering van het bloedpaspoort... het veel moeilijker maakt hè, voor uh, atleten om doping te gebruiken. Ik kan me voorstellen dat u dat tevreden stelt. Maar klopt het ook, want ik hoor Armstrong ook zeggen... dat hij alles uh, doet om te winnen? Ja. <laughs> Uh, het, het heeft natuurlijk niet alles opgelost, maar... het, het, het voorkomen terecht zegt hij dat er twee uh, belangrijke ontwikkelingen zijn. Er is overigens nog een derde die hij niet noemt. Maar het bloedpaspoort en het, uh, het heel erg intensief maken... van de controles buiten wedstrijdverband. Dat heeft het grote verschil gemaakt. Daarna werd het, uh, werd het veel moeilijker om, uh, om te ontsnappen. En waar hij niet mee te maken heeft gehad... maar inmiddels wel is natuurlijk ook nog de werkboutsregeling, uh, Want ook die uh, maakt dat sporters veel minder ruimte hebben... om uh, de fout in te gaan. Ja. Um, en die gift hè, aan, uh, uh, van 125.000 dollar... aan. De Wielerbond UCI. Uh, Armstrong zegt erover dat het een onschuldige donatie was. Is dat geloofwaardig? Um, nee, denk ik. <laughs> uh, maar tegelijkertijd, uh, daarmee hebben we dan de, dat gezegd hebben, hebben we nog geen verklaring wat het dan wel is. Uh, er was in, uh, in, in de voorpubliciteit voorpublic rondom dit interview een hele hoop te doen over hij gaat over de UCI praten. Uh -huh. Dat heeft hij in deze eerste helft in ieder geval nog niet gedaan. Daar blijven dus vragen open. Geen idee of hij dat in de tweede helft uh, wel gaat doen. Maar dat blijft natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel van het hele spel. En dat zei Herman Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit eerder vanochtend tegen me. Um, Gio Lippens is bij me in de studio weer. Gio, uh, ja, je hoort het Ram zeggen, hij heeft het vermoeden dat Armstrong niet helemaal de waarheid nee. spreekt. Nee. En dat ik denk dat, dat vermoeden hij daar ook? wel gelijk in heeft, hoor. Mm. Ik denk dat Armstrong um, ja, de zaken die te gevoelig zijn, die juridisch inderdaad consequenties hebben, dat hij die zoveel mogelijk uh, omzeilt. En dat doet hij vrij behendig, moet ik zeggen. Hoe zit dat nou met die excuses die hij maakt? Ja, die excuses... Uh, hij, hij is met een tournee bezig. Hè? Hij is uh, langs Livestrong gegaan... vlak voordat hij het interview uh, opnam met Oprah. Daar heeft hij zijn excuses gemaakt. Ik kan me voorstellen, dat is toch... Ja, de, de, de stichting waarmee hij het meest bekend is geworden... buiten het wielrennen. Waar mensen zich intens voor hebben ingezet. Ja, en waar die mensen toch zegt... echt heel erg in de kou heeft laten staan. Want dat zijn nou net de mensen die geloof hebben geput... uit zijn verhaal natuurlijk. Mm. Vaak met hun eigen geschiedenis, met hun eigen ziekte. En uh, ja, op het moment... Dat dat dan blijkt dat jouw grote voorbeeld een bedrieger is... ja dan, dan valt zo iemand toch van zijn troon. En, en dat is wel gebeurd. Uh, daarna heeft hij ook nog wel wat privé-excuses gemaakt. Ik uh, kan me herinneren dat hij zelfs een uh, sms'je heeft gestuurd... aan een columnist van uh, ESPN. Die daar uh, in een column weer op reageerde. Too little, too late. Mm -hmm. dat, dat was een uh, mooi verhaal van afgelopen nacht. En hij heeft gebeld met Betsy Andreu. En Betsy Andreu was een, uh, een nagel aan zijn doodskist. Uh, de vrouw van Frankie Andreu, oud-collega van hem. En een vrouw die toch ook het een en ander aan het rollen heeft gebracht. En die heeft hij echt achtervolgd, bijna tot in het graf, om het zo maar te zeggen. Daar is hij heel grof tegen oh, geweest. Daar is, is ongelooflijk grof tegen geweest, net als tegen Emma O'Reilly. Een uh, voormalig verzorgster die ook uh, iets te veel zou hebben gezegd... Uh, naar de zin van Armstrong. En die mensen, daar heeft hij wel excuses aan gemaakt. Uh, in het geval van Betsy Andreu werd hem door Oprah gevraagd... Uh, heeft ze die excuses geaccepteerd, is de vrede gesloten... en dan zegt hij van, van nou, daar had hij zijn schouders op. en zegt hij, nee, dat kan niet. En hij weet, uh, dat zegt hij ook heel duidelijk... dat hij tot het eind van zijn leven uh, ja, nagewezen zal worden. Ja. Als jij dat zo vertelt allemaal, Guido, deze man komt over als een... Uh, toch manipulatief en berekenend, hè? Control zit, freak. Dat, dat geeft hij toe aan. van zichzelf. Ja. Ja. ja, er zit een strategie achter. Ook hier zit weer een strategie achter, in mijn uh, opinie. Um, want, want hij is nu duidelijk bezig met uh, uh, ja, het inperken van de schade. Uh, de claims die gaan komen, eventueel toch juridische gevolgen nog. Uh, je weet nooit wat hem nog boven het hoofd hangt. Wegens mijn kan die niet meer aangepakt worden, want die termijn is verjaagd. Daar okay. hebben we het al eerder over gehad. Mm -hmm. uh, dat is een termijn van vijf jaar in Amerika. Dus de eerdere leugen dat hij nooit doping heeft gebruikt onder Ede, die, daar komt hij mee weg. Maar hij zou zomaar op andere zaken kunnen worden aangepakt. En dat is ook toch wel de reden dat hij met name dat hele verhaal van... dat hij die spul zou zijn in dat dopingnetwerk... dat hij dat omzeilt voortdurend. Want ik denk als hij dat had toegegeven... als hij had toegegeven dat hij andere renners had aangezet tot dopinggebruik... dan was er meer reden voor een zaak geweest. Meteen al tegen hem. Ook, ook een juridische zaak. Nog eventjes naar de UCI, hè? de Wielerbond. Want uh, New York Times onder andere dacht dat Armstrong zou uithalen naar de bond. Dat is niet gebeurd. Gaat is dat nog gebeuren? denk je? Uh, ook in komt de tweede, 2? Ja, er komt deel 2. Mooie cliffhanger. Uh, alleen uh, als ik naar de cliffhanger kijk die Oprah uh, met haar netwerk gemaakt heeft, dan is het vooral uh, ja, de gevoelsitems. Uh, de, de reactie komen. van zijn exen en uh, de reacties van zijn kinderen. en, mm. en ja, Hoe gaan die om met dit probleem? Je hoort hem dan iets zeggen over mijn zoon is nu 13 en die zal zijn hele leven lang moeten horen dat zijn vader een bedrieger was. Dus als het die kant op gaat, dan vrees ik dat de UCI uh, uh, volledig buitenschot blijft. Uh, maar het zou zomaar kunnen hoor, want ze hebben gemonteerd, ze hebben geknipt. En uh, dingen die misschien op het eind van het interview zaten, hebben ze naar voren gehaald. Ja. En het dus... zou kunnen dat dit bedoeld is om Amerikaans uh, kijkpubliek te trekken. Ze bouwen, ja, ze Even bouwen het op. tranen en emotie, dat doet het goed. Het is ook een uh, zender voor vrouwen, hè, had ik begrepen. Oh, dat uh, netwerk van Oprah, dus ja... Uh, ja. Dan, dan mag die traan mag eigenlijk niet ontbreken. Die is dan ook belangrijk. Ja. Gio Lippens, dankjewel. Graag gedaan. Weer. En straks de Belgische Prins Laurent ligt onder vuur vanwege dubieuze contacten met Afrikaanse diplomaten. En we gaan natuurlijk ook nog even verder over uh, Armstrong. Heus wel. Eerst de verkeersinformatie Erwin de Hart. Ja, er wordt gewerkt aan de ketelbrug in de A6 en richting Lelystad. En daarom tussen Afrit Urk en de ketelbrug drie kilometer file. En de langste file van Nederland staat op de A28, zwolle richting Amersfoort. Tussen Strandhorst en Nijkerk is acht kilometer lang. De rechte rijstrook is dicht door een spoedreparatie namelijk. En uh, wilt u richting Amersfoort, dan kunt u maar. Maar beter omrijden bij knoopend broek via Apeldoorn, via de A50 en de A1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Door Rolf Armstrong, want bij me is ook... marketingdeskundige Marcel Beerthuizen. Goedemorgen. Marcel, goedemorgen. Um, eerst de vraag, want die stel ik aan iedereen... hoe kwam Lance Armstrong op je over vannacht? Wat is het algehele beeld wat je hebt? Nou, het interview begon spectaculair... Met die, met die bekentenissen. Maar daarna zag je een heel berekend iemand. En ook iemand die niet heel erg berouwvol was, vond ik. Dus hij kon niet anders dan toegeven. Dat moet hij wel doen. Er zit een strategie achter. Dus uh, mijn hart heeft hij niet gewonnen. Nee. Heb je het gevoel dat hij voor het grootste deel de waarheid heeft gesproken... of zit er in die berekening ook weer een hoop leugens? Ja, ik, ik, ik kan hem niet helemaal geloven, dus ik, ik vertrouw hem niet. En ik denk dat er dingen die hij heeft gezegd over het bedrag... dat hij aan de UCI heeft overgemaakt, dat hij het zomaar had overgemaakt... omdat ze daarom gevraagd hadden omdat ze in geldnood zaten. Uh, andere dingen die hij heeft gezegd in, uh, toen hij in het ziekenhuis lag... en over doping sprak, daar ging hij ook heel uh, soepeltjes omheen. Mm. Maar ja, er, er zijn veel dingen waarvan je denkt, hm, klopt niet. Nee. Stel, hè, Armstrong was uh, van tevoren bij, u langsgekomen, bij jou langsgekomen... Uh, en had gezegd, ik wil bekennen. Hoe zal ik dat doen? Had je hem dan geadviseerd een interview bij Oprah te doen? Ja, dat denk ik wel. Uh, er was geen ontsnappen. Dus uh, het is nog maar één ding. Ja, hoe, hoe kan ik ooit weer mensen in de ogen kijken? Je moet er van af. Uh, maar natuurlijk moet je dan ook wel je risico's beperken. Je financiële risico's. Ik kan me voorstellen dat hij bereid is om heel veel van het geld... dat hij heeft opzij te zetten en terug te geven. Aan de sport en aan partijen die dat dan betaald hebben. Maar je wil gewoon weer vrij op aarde rond kunnen lopen. Nou, dat is uh, nogal een opgave. Armstrong. Hmm. Noemde zichzelf een bully, dat hoorden ja. we eerder vanochtend. Een pestkop, een arrogante eikel. Ja. Krijg je nou het idee dat hij spijt heeft? Is die, is die spijt oprecht? Nee, dat ook dat, niet. Nee, oh. nee. Nou. Hij is een control freak. hij is een winnaar, hij is een fighter. Dat zegt hij ook, mijn moeder en ik, we zijn fighters. Altijd, we hebben altijd het gevoel dat we met onze rug tegen de muur staan. En hij zei ook, ik zal alles altijd doen om te winnen. Altijd, en dat doet hij nu ook. Dus dit is zijn derde grote gevecht. Hij heeft het gevecht tegen kanker gehad. Hij heeft het gevecht gehad tegen de Franse Alpen en de bergen. En nu is dit het gevecht tegen het verlies van zijn reputatie. En daar gaat hij alles aan doen. En daar gaat hij ver in dus? Daar gaat hij heel ver. We moeten het ook even over de beeldvorming hebben. Want uh, zoals we het al de hele ochtend over Armstrong hebben... dat is nou bepaald niet positief. Uh, ondanks dat hij er alles aan doet om uh, dat beeld ja. tijd te keren. Wat gaat dit betekenen voor het bedrijf Armstrong... en voor bijvoorbeeld uh, Livestrong? Uh, dat hele uh, organisatie rond het kankeronderzoek. Ja, ik kan me voorstellen dat hij dat verschrikkelijk vindt... Dat... Uh, Livstrong dit ook overkomt. Want die hebben natuurlijk heel veel goed werk gedaan. Heel veel mensen die kanker hebben bijgestaan. Geld uh, opgehaald voor onderzoek. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook de grote uitdaging wordt... in de rest van zijn leven. Van Ik ga me daarvoor inzetten. Ik ga heel veel geld teruggeven. En ik ga zorgen dat de strijd tegen kanker... dat die ook gewonnen gaat worden. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat dat zijn nieuwe doel wordt. Uh, voor het bedrijf Armstrong zelf is het best moeilijk, want een nieuwe sponsors zullen niet snel naar hem toe komen. en als er bedrijven komen, zullen ze ja, dubieus zijn. Uh, hij kan natuurlijk wel het land en de wereld rondtrekken... Uh, met uh, presentaties met en ja. optredens. Er komt een boek en er komt een film en je kunt erop wachten. En dat zal hem ook heel veel geld gaan opleveren. Maar kijk, heel veel sporters die dit ook eens overkomen... die waren vaak nog actief als sporten bezig... en die konden dan op het veld of in de baan weer laten zien... dat ze, ja, dat ze goed waren en dat kan hij niet meer. Hij is gewoon gestopt. Dus... En voor de mensen die bij Livestrong werken... bijvoorbeeld hadden we net ook even met Gio over... Hè, dat hun grote voorbeeld een bedrieger blijkt te zijn. Dat geeft hij nu zelf ook toe. Wat, wat doet dat met, met zo'n organisatie? Ja dat... Wordt Kijk, voor, ja, voor een goed doel is natuurlijk vertrouwen is het allerbelangrijkste dat ze hebben. En, en dat betekent dat mensen daar geen geld meer aan zullen geven. Want die denken, ja, dat, uh, wat, wat gebeurt daar allemaal? Dus het, het, het, het voortbestaan van Livestrong zal niet makkelijk zijn. En daarom zei ik al, ik kan me voorstellen dat hij zich uh, daar heel erg voor in gaat zetten. Marketingdeskundige Marcel Beershuizen, dank. Spreek u later nog eventjes. Zeker. Fijn dat u langs wilde komen in de studio. Ja, ik moet u ook nog even meenemen naar de Vira, Want er is opnieuw gedoe. Gisteren kwamen drie treinen op hun uh, eindstation met schade aan de bodemplaat. Vandaag rijden de treinen helemaal niet. Marjon Kaper is commercieel directeur van NS High Speed. Mevrouw, mevrouw. Kaper. Ja, dag mevrouw Rensen. Welkom in de uitzending. Ik kan me voorstellen dat dit nou niet de fijnste dag is sinds u aan deze baan begon. Voor klanten is dit ontzettend vervelend. Als je van plan bent uh, tussen Nederland en België te reizen... en de trein rijdt niet, dan is dat uh, heel erg vervelend. Ja, dat is fijn, maar dat vroeg ik niet, mevrouw <lacht> Kaper. Ik vroeg uh, hoe het voor u is. Ook, nou, Als het voor klanten vervelend is, heb ik ook geen goede dag. Nee, Wat houdt dat in als u geen goede dag heeft? Wat wordt u chagrijnig wakker? Nee hoor, dan ga ik me heel erg inzetten... om uh, het voor klanten zo goed mogelijk te organiseren. En dat hebben we ook gedaan... Maar dat neemt niet weg dat uh, klanten nu... Die bre we brengen ze naar hun eindbestemming... maar ze zullen twee keer meer moeten overstappen... en dat is natuurlijk uh, vervelend. Ja, dat is een drama hè, voor een commercieel directeur. Ik kan u zeggen dat ik het uh, dat, dat inderdaad... Uh, uh, dat ik het liever anders zie. Maar ja. we, dan is het opnieuw een uitdaging om klanten toch... Uh, goed op hun eindadres te brengen. Ja, ja nou sprak ik uh, met een partijlid van CD&V in België... en die stelde vanochtend in onze uitzending al voor... om de Vira gewoon van het spoor af te halen, want het heeft geen zin meer. De Kwaliteit is slecht en dat komt niet meer goed. Wat vindt u van dat soort uitspraken? Nou, wij uh, uh, Natuurlijk zijn wij, volgen wij de kwaliteit van Vira uh, heel minutieus. Mm -hmm. um, en uh, zover is het absoluut nog niet... Um, en het, de start van een nieuwe trein op een nieuwe baan in een nieuwe dienstregeling is een ontzettende uh, spannende tijd. Um, vorige week nog hebben wij de eerste maand van VIRA geëvalueerd. En ook uh, met u gedeeld en, en met de Tweede Kamer dat het uh, steeds beter gaat en iedere week de performance beter is. Maar dat er een aantal grillige dagen zijn. Uh, die grillige dagen zijn er dus vandaag en gisteren ook. Uh, maar we, zitten nog, uh, we, we, we denken in verschillende scenario's. En we zien een opgaande lijn. Mocht nou. dat niet zo zijn, dan zijn we natuurlijk verantwoordelijk... Uh, om, dat, uh, om samen met onze partners van NMBS daar een oplossing voor te vinden. Ja, u gelooft nog steeds in uw project, maar dat moet u ook wel, kan ik mij voorstellen. U, u kunt u niet tegen mij zeggen, mevrouw Rensen... als ik heel eerlijk ben, zie ik het ook niet meer zitten met die Vira. Ik zie het uh, helemaal zitten nog met, uh, met Vira. Aha, oké. Okay. Dat parlement zit uit België, wat ik eerder sprak trouwens, die zei ook dat... Um, ja, het verkeerd is gegaan al bij de aanbesteding. Dat er gekozen is voor de laagste prijzen, niet voor kwaliteit. Is dat waar? Er is bij de aanbesteding, een Europese aanbesteding... heeft er plaatsgevonden, een proces gevolgd volgens de regels... En daar is een trein uitgekomen met een goede prijs kwaliteitverhouding En ik kan u zeggen, het, uh, iedere opstart van iedere trein, uh, de Thalys ook en de Eurostar-treinen, waar nu iedereen heel tevreden over is, en ik zelf ook heel tevreden over ben, die hebben in het begin opstartproblemen gehad. Uh, ja, lang... dat parlement zegt, gezegd, we zijn de kinderziektes nu toch wel voorbij. Dat zou voorbij moeten zijn. U vind, vindt u dat ook? Nou, we, we rijden nu uh, uh, zes weken. Uh, en uh, de bedoeling is dat die uh, decennia gaat rijden. We zitten ja. nog steeds in de opstartfase. U heeft een wat langere uh, een rek daarin, begrijp ik. Precies, ja. We uh, ja. uh, hopen dat de reizigers dat ook hebben, hè? Dat, ze, dat ze geen afscheid nemen van de Vira massaal. Uh, die schade hè, aan de treinen, die is ontstaan door, uh, de schade nu, hè? Schade, aan de onderkant. Ja. Oh, uh, door klopt. grote ijsblokken, schrijft u in uw persbericht? Ja, dat klopt. En dat is dus gisteren, zoals u al zei, in de inleiding geconstateerd... En voor ons gaat veiligheid van klanten en personeel boven alles. Um, dus wij willen goed uitzoeken vandaag wat er precies uh, gebeurd is met die ijsblokken. Iedere trein die uh, rijdt in de winter over sneeuw en ijs... krijgt aan de voorzijde van de trein en aan de onderkant... Uh, ijsvorming. Mm. En die ijsblokken kunnen soms wel 20 bij 20 uh, centimeter zijn. Die vallen er dan ook weer af van het, uh, tijdens de rit. Ja. En zeker in een hoge snelheid zijn kunnen ze zich voorstellen, die stuiteren dan naar achter. Uh, en, en die maken dingen kapot. Die maken dingen kapot. En dat is gebeurd. En mm. daar, uh, ja, daar, daar kunnen we natuurlijk niet mee... Uh, we moeten weten hoe dat komt. En ook voorkomen dat dat nog een keer gebeurt. Ja, dat kan ik me voorstellen. En uh, op Schiphol, die ijzen ze de, de vliegtuigen. Is dat iets voor treinen? Dus om het, het ijs eraf te krijgen? Door ze af te spuiten met warme vloeistof. Of, of ja, pekel, dat, of, ja, dat is een, een goed idee. Dat doen we ook. Uh, zodra de, de trein weer zeg maar, bij zijn eindpunt komt, dan ijsen we en zorgen dat hij weer warm is. Uh, maar onderweg uh, uh, kom, kom je dan rijden dus toch weer door de sneeuw en door het ijs. En, en dan ontstaat weer opnieuw die ijsvorming. Okay. Mevrouw Kaper, ik durf het eigenlijk bijna niet te vragen, maar ik doe het toch. Um, kunt u onze luisteraars en de reizigers uh, vertellen wanneer de afgesproken 95% van de treinen op tijd rijdt? We hebben, nou dat, als ik dat kon doen, dan, dan, ja, dan was ik daar heel gelukkig mee. Uh, zoals ik al zei, de start van een nieuwe trein op een nieuwe baan... een nieuwe dienstregging is niet te voorspellen. Uh, ik kan u wel zeggen, de, de, wat we hebben afgesproken, 95% op tijd rijden... Uh, uh, dat is een norm waarin gekeken wordt van wat, wat wij er zelf aan kunnen doen. Mm -hmm. Voor de reiziger wil ik gewoon... Ik, wij, ik wil gewoon een, en, en wij met alle collega's ook van NMBS willen een trein waar uh, alle reizigers vertrouwen in hebben. En dat betekent dat we goed moeten rijden en daar wordt heel hard aan gewerkt. U durft nog geen datum te noemen, begrijp ik? Ik kan geen datum noemen, nee. nee. Maar een maand, een jaar, als u, als een week, u, een dag? Mevrouw Rens, als ik dat zou kunnen, zou ik dat heel graag doen. Dat gaat gewoon niet? Nee. Marjan Kaper, commercieel directeur van NS High Speed. Dank u wel. Hartelijk bedankt. Het is drie minuten voor half negen. Ik neem u nog even mee naar België. Want vorige week was er in België heibel over koningin Fabiola. Weet u nog? Nu dreigt prins Laurent zijn toelage te verliezen... vanwege contacten met diplomaten uit Angola. Consulent Joris van Poppel doet een boekje open. Hij had het nog zo beloofd. Maar prins Laurent, enfant terrible van het Belgisch Koningshuis... kon het niet laten smoezen met buitenlandse diplomaten. Gisteren bleek dat hij in Brussel heeft gesproken... met de diplomaten uit Angola... over zijn Stichting voor Hernieuwbare Energie. Dat lijkt onschuldig, maar dat is het niet. Het was in het geheim. Tenminste, de koning en de regering wisten van niets... zei premier Di Rupo gisteren in het Belgisch parlement. De Stichting van de Prins heeft tot op vandaag... Geen enkele vraag aan de diensten van de eerste minister gericht. En de prins zelf heeft ook geen vraag gericht aan de minister van Buitenlandse Zaken. Laurent, Afrika-liefhebber, staat onder curatele. na een omstreden reis twee jaar geleden. Hij trok toen naar Libië, Congo, Angola. voor gesprekken met zakenmensen en politici. Eén probleem, de Belgische regering had hem die reis toen vooraf expliciet verboden. Laurent ging toch en betaalde een hoge prijs. Zijn vader, koning Albert, verbood hem naar officiële gelegenheden te komen, een jaar lang. En Laurent moest de regering beloven dat hij voortaan ieder contact met buitenlandse diplomaten zou melden. Als deze engagementen niet gerespecteerd worden zullen zowel de prins als de regering er de nodige gevolgen uit moeten trekken. De nodige gevolgen. Dat betekent dat Laurent zijn toelage wellicht verliest. Zijn belangrijkste inkomen, 300.000 euro per jaar. Tenzij die met een goede verklaring komt natuurlijk... Via zijn advocaten liet Laurent gisteravond alvast weten... dat hij nooit over concrete projecten heeft gepraat met de Angolezen... en dat hij zijn verbindenis met de regering zal eerbiedigen. Het is aan Dirupo, de premier, die gretig wil bezuinigen op het Koninklijk Huis... of hij die uitleg van de prins accepteert.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 Ouderenombudsman.nl De Ouderenombudsman is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Radio 1. Het NOS Journaal. Armstrong gebruikte alle mogelijke verboden middelen. Minister, Asje ontkent uitspraken over loonsverhoging. Het is half negen. Ik ben Jan van der Putten. Goedemorgen. In your opinion, was it humanly possible to win the Tour de France?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 In het eerste deel van zijn interview met Oprah Winfrey gaf de wielrenner dus toe dat hij jarenlang doping gebruikte. Maar hij ontkende dat hij ploeggenoten dwong om ook te gebruiken. Volgens Armstrong was er wel sprake van een dopingcultuur in de ploeg en in het peloton. Armstrong begrijpt dat mensen boos op hem zijn en zich teleurgesteld voelen. Ik zie de anger in mensen. Ik zie mensen. Anger and disappointment. En betrayal. En het is And it's, it's daar. En these zijn mensen die supported me in me and they have every right to feel betrayed voorzitter fehi van het internationale antidopingagentschap wada is niet onder de indruk van de bekentenis hij was fout hij belazerde de boel en er was geen excuus voor wat hij deed ook herman ram van de Nederlandse dopingautoriteit hoorde niet wat hij wilde horen volgens hem was armstrong vooral met zichzelf bezig wat ik gezien heb is dat hij in ieder geval een aantal vragen beantwoord heeft... Beantwoord heeft die hij zelf ook beantwoord wou hebben, maar dat waren niet altijd mijn vragen. Armstrong noemde in het interview geen namen van anderen die gebruikten... en ook besteden hij nauwelijks aandacht aan mensen die hij heeft aangeklaagd... omdat ze het naar buiten brachten dat hij verboden middelen nam. Vannacht wordt het tweede deel uitgezonden.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 Het is nog niet duidelijk wat het lot is van tientallen gijzelaars in Algerije. Veel medewerkers van de oliemaatschappij BP hebben zich nog niet gemeld na de bevrijdingsactie. Volgens de Algerijnse staatstelevisie zijn er bij de actie van gisteren vier gijzelaars omgekomen. Maar persbureau Reuters meldt dat er dertig gijzelaars en elf islamitische militanten zijn gedood. De regeringen van de landen waar de gijzelaars vandaan komen waren niet op de hoogte van die bevrijdingsactie. Onder meer de VS, Groot-Brittannië en Japan eisen nu opheldering van Algerije. De ijsmeester van de Ankerveense ijsclub is tijdens een interview... met het NOS Radio 1-journaal door het ijs gezakt. Het ging eh, mis iets voorachten toen ijsmeester Pos, voorzitter van Bennekom... en verslaggever Mark Robin Visser de dikte van het ijs onderzochten. Oh, kijk, kijk. oh, oh hij gaat er doorheen. Oh, mijn god. Ja, de, ijs erdoor, de ijsmeester is er doorheen gezakt. Ja, ja, Tot zijn middel in het... Wa Je was gewaarschuwd.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 ANWB-verkeersinformatie. 60 kilometer, alles bij elkaar nu. Dat is een normale drukte voor een vrijdagochtendspits. Een greep uit het fileaanbod op de A6 Emmeloord richting Lelystad... staat 3 kilometer tussen Afrit Urk en de Ketelbrug door werkzaamheden. A28 Zwolle richting Amersfoort. Daar staat langs de langste file tussen Strandhorst en Nijkerk. 9 kilometer namelijk door een spoedreparatie... is bij Amersfoort Vathorst de rechter rijstrook dicht. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden... door bij knooppunt Hattemerbroek Apeldoorn aan te houden via de A50 en de A1. Op de A76 gelegen richting Heerlen tussen Spouwbeek en Knopen essen zes kilometer vielen door reparatiewerkzaamheden. De weg is de hele dag dicht tussen knopen essen en Simpelveld. Verkeer met bestemming Keulen in Duitsland... kan beter omrijden bij knopenten via Venlo via de A67... en in Duitsland via de A61.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 Tennis in Australië, Australië in Open, in Melbourne. Daar kwam de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, in actie. Hij nam het op tegen de Tsjech Radek Stepanek. Tenniscommentator Mark Brasser heeft het gezien. Mark, had hij moeite met zijn tegenstander? Ja, hij had wel wat, wat moeite met Radek Stepanek. Dat is een veteraan, 34 jaar. Maar die heeft een heel onorthodox spelletje. Komt veel naar het net vanuit zijn service. Af en toe meteen vanuit de return of in de rally. En dat maakt het toch wel lastig om tegen te spelen. Want zo heel veel spelers zijn er niet meer die zo aanvallend spelen als Stepanek. De eerste twee sets Djokovic goed overtuigend. Dat één breakpoint nodig in elke set om de set naar zich toe te trekken. En toen kwam er een derde set erin. Liet hij acht breakpoints liggen. Het werd uiteindelijk 7-5 voor Djokovic. Hij heeft het dus in, in drie sets geklaard, net als zijn concurrenten. En dat is belangrijk om zo vroeg in het toernooi ja, geen overuren te maken. Om het in drie setjes af te maken. Geen onnodige energie te verspelen, want dat kan je in de rest van het toernooi. Aan het einde van het toernooi kan je dat opbreken. 7-5 dus in de derde set. Djokovic door. Misschien nog even aardig om te vertellen dat Djokovic na afloop. Want dat is in Melbourne ook wel een beetje de talk of the town. Gevraagd werd van nou, wat hij dan vond van de zaak Lance Armstrong. Aha. En het enige wat Djokovic erover kwijt wil was van... He should suffer for his life. Dus hij zal moeten lijden voor zijn leugens. Dat wilde Djokovic er nog wel even over kwijt. Nou, een aardige quote. Uh, waren er bij de vrouwen nog opvallende partijen? Of, of was het enige eigenlijk dat het dak dicht moest vanwege de regen? Ja, dat was wel inderdaad. Het is de afgelopen dagen ongelooflijk warm geweest. Maar ja, niks zo veranderlijk als het weer. En als Lens Armstrong <laughs> uh, dik boven de 40 graden gisteren inderdaad. En dan vandaag een beetje regen. Het dak dicht. Maar veel uh, oponthoud. Voor veel oponthoud zorgde dat niet. Geen verrassing ook in het, in het toernooi, de nummer 4, 5 en 6 van de wereld bij de vrouwen. Uh, Radwanska, uh, Kerber en Nali, die gingen door. Ja, het wachten is eigenlijk op de partij die zometeen gaat komen... over een, ongeveer een half uurtje, negen uur onze tijd... in de Laver Arena. Venus Williams tegen Maria Sharapova. Sharapova, oud-winnares. Venus Williams stond al een keer in de finale. Ja, Dat wordt echt gezien als de start van het vrouwentoernooi... omdat er tot nu toe nog in het vrouwentoernooi... niet zo heel erg veel te beleven valt. Nee. Dus ja, waar kijk jij het meest naar uit? Nou ja, zeker naar die partijen. Maar er staan ook nog wel twee mooie uh, mannenpartijen vandaag op het, uh, op het programma. Uh, Ferrer, David Ferrer, uh, speler uit de top 5, gaat het opnemen tegen Marcos Bagdatis. Nou, dat is natuurlijk een, een attractieve speler. Daar zal het publiek voor naar het uh, stadion komen. En daarna wordt ook nog uh, Jurgen Meltzer. Oostenrijker kan heel goed spelen. Uh, is ja, de laatste tijd niet heel erg goed in vorm. Maar hij kan mooie dingen laten zien. Hij neemt het op tegen een andere top 10 speler, tegen Berdig. Dus dat zijn twee partijen bij de mannen uh, buiten die. Vrouwenpartij Sharapova-Williams, waar ik nog wel naar uitkijk vandaag. Nou, dan ga ik met jou samen kijken. Mark Brasser, Dankjewel. Door naar Griekenland. Het Griekse parlement heeft namelijk vannacht besloten... dat er een onderzoek komt naar de oud-minister van Financiën, papa Constantino. De parlementariërs willen weten waarom hij niet deed met een lijst... met 2000 Griekse rekeninghouders van een bank in Zwitserland. Bovendien zou de minister namen van familieleden hebben geschrapt van de lijst. Het gaat erover met correspondent Corny Kees, die is in Griekenland. Corny, eh, hoe belangrijk is het dat dat onderzoek nu komt? Nou, het is belangrijk omdat er inmiddels zoveel speculaties zijn geweest, zoveel geruchten, zoveel beschuldigingen aan het adres van uh, Papa Constantino, maar ook uh, bijvoorbeeld aan, aan andere voormalige minister van Financiën en twee oud-premiers, dat het wel nodig is uh, om uit te zoeken hoe, wat er nu allemaal is die, met die bewuste USB-stick, met een uh, lijst van namen van meer dan 2000 Grieken die mogelijk belasting hebben ontdoken. Het is gewoon nodig dat, dat, dat daar duidelijkheid. Ja, en, en eventjes terug naar waarom dit zo gevoelig is. Ligt eh, kan met een enorme schuld. Eh, en Precies. een betalingsachterstand als het gaat om belastingen. Dus ze zouden dat geld goed kunnen gebruiken. Precies, en de afgelopen jaren is er nog steeds niet een goede aanpak geweest van die belastingontduiking of van mensen die eh, niet op tijd hun belasting betalen. Ik bedoel, dit is niet de enige lijst van mogelijke belastingontduikers. Er is, zijn nog een uh, 54.000 namen uh, van andere Grieken die onder andere geld hebben op buitenlandse uh, bankrekeningen, die geld hebben weggesluist. Uh, dus het wordt uh, gewoon tijd, zeker ook omdat de Grieken natuurlijk uh, behoorlijk gekort zijn op uh, hun pensioenen en ja. dus op hun lonen en zien dat er niks gebeurt met de belastingontduikers. Dus daarom is het denk ik belangrijk dat dat onderzoek er komt. En die, en die papa Hè? Wat wat zou die gedaan hebben met die lijst? Nou ja, hij wordt er dus van beschuldigd uh, hè, geknoeid te hebben met, uh, met uh, die USB-stick... zodat drie namen van familieleden van de lijst verdwenen. Nou, hij heeft uh, vanaf het begin eigenlijk ten stelligste ontkend dat hij met die lijst heeft geknoeid. Hij zegt, ik wist niet eens dat familieleden op de lijst stonden. Ik hoorde het op hetzelfde moment als iedereen toen dus de originele uh, cd uh, opnieuw door de Fransen was gestuurd. En toen bleek dat de drie namen ontbreken. Bovendien zegt hij, hebben mijn familieleden mij gezegd dat het geld op die Zwitserse bankrekening legaal is... ...en dat ze er uh, belasting over hebben betaald. Nou, ja. uh, hij zegt... Hij voelt zich een beetje de zondebok. Dat hij uh, de zondebok wordt van alles wat er de afgelopen jaren verkeerd is gegaan. Hij zegt ik ben niet alleen onschuldig. Ik ben uh, ook nog eens een keer een slachtoffer van fraude. Uh, uh, ja Politieke verantwoordelijkheid. Om, dat wil hij dan wel zich opnemen. Maar hij zegt ik ben echt geen crimineel. Nee, Maar goed hij, hij is geen minister meer. Dus hij kan ook niet meer ontslagen worden uh, als minister. Heeft het op andere vlak politieke consequenties denk je? Ja, ik denk dat het, dat het duidelijk is dat, dat er nu toch wel serieus uh, uh, wordt gekeken naar wat er uh, allemaal is gebeurd met onderzoek naar mogelijke belastingontduikers. En daarom is het ook belangrijk dat hier, hier, ja, hier zeg maar, de waarheid, als die ooit naar boven komt, dat die er ook inderdaad komt. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat er nu eens echt werk wordt gemaakt met een onderzoek naar die vele Grieken die belasting hebben ontdoken al die jaren. Ja. Correspondent Corny Kezen vanuit Griekenland. Corny, dank je wel. 13 minuten, over half negen is het. U hoorde nog nogal even. Lichtkuggen, Marcel Beerthuizen. Marketingdeskundige, Marcel, welkom terug in de studio. Dankjewel. Um, want we, we hebben het gehad eerder vanochtend al eventjes... over Lance Armstrong zijn bekentenis bij uh, Oprah, Waar ik eigenlijk ook wel benieuwd naar ben... Um, want we hebben het uitgebreid gehad over Armstrong. Gaan we zo nog even verder over hoe uh, Oprah hieruit is gekomen. Hey, hoeveel geld heeft dit haar opgeleverd, denk je? Nou, inhoudelijk uh. deed ze het in ieder geval heel goed... Ze, hebben, ze begon meteen met die keiharde vraag, heb je gebruikt? Ja, ja, ja. Maar dit is ook een hernieuwde lancering van haar netwerk. Dat, dat liep niet zo goed. En nu hebben er heel veel mensen wereldwijd naar gekeken. En alleen in Amerika al is het 33 miljoen euro... Aan, aan reclamegelden opgehaald. Dus, uh, en daarom is het ook uitgespreid... over twee afleveringen. Uh, want er was een hele mooie cliffhanger. Een prachtige he? kerstkouw uh, dit ja, voor haar. Ja, zeker. Ja. En, en dat netwerk... Uh, je zegt dat liep niet zo goed. Uh, nee, ze is, natuurlijk dat aan? ze is in 2011 ge, uh, gestopt. Hè, en, en is toen... Uh, met dit uh, kanaal begonnen. Wat vooral via internet... te volgen is. In Amerika op een, op een aantal kanalen. En ja, nu heeft ze weer zo'n spraakmakend uh, interview. En dat betekent ook dat er hierna weer allerlei andere grootheden... daar op de bank komen. De ja, ja. next chapter noemt ze dat. Dus er willen allerlei grote mensen grote bekende mensen uitnodigen om ja, te praten over hun leven. En, en hoe vind je dat het geregisseerd heeft allemaal? Want uh, er werd heel veel vooraf uh, over gespeculeerd. Uh, het is nu over twee uitzendingen verspreid, je zei het al. Ja, het is fantastisch gedaan op zijn Amerikaans. Je kan er, wat mij betreft, met mijn vakogen alleen maar met bewondering naar kijken. Hè, de, de trailers die zijn gemaakt, het leek wel een film. En hoe ze dit ook weer gesneden hebben. Maar ik zeg, ze had zich ook heel goed voorbereid. Ze had heel veel vragen gesteld. Er waren zelfs in Chicago in de krant de vraag uh, hè, een uh, paar grote advertenties verschenen van dit zijn de vragen die uh, Oprah aan lens moet stellen, en dat heeft ze ook wel gedaan. Mm. Kijk eens aan, dus ook journalistiek was het verantwoord. Ja, ik, daar ben ik niet een deskundig in, maar ik vond het je heel vond goed kritisch overkomen. Ja, ik vond het, En het was niet alleen maar hand vasthouden en uh, Lance, wat ben je nou zielig. Nee, ze ging echt door op, uh, op, op, op de moeilijke punten. Goed, dan terug naar Lance Armstrong. Um, en de gevolgen voor het wielrennen. Ja. Um, er is al gezegd... Door uh, mensen dat het ja, gevolgen zou moeten hebben, bijvoorbeeld voor de Olympische Spelen, als, uh, als onderdeel. Wat, wat, wat gaat dit inhouden? Ja, ik hoop dat dit, uh, als we er later op terugkijken, uh, het kantelpunt in de wielersport betekent. En dat dit het einde is van die omerta, van die zwijgplicht die in het wielrennen heerst. Niemand praat er ooit over. Uh, uh, Dopinggebruik. Armstrong zegt dat eigenlijk zelf ook. En iedereen zegt dat. Ja, werd altijd oogluikend toegestaan. Nu is, met dank aan USADA... een fantastisch rapport gekomen... waaruit bleek van hoe wijd... Uh, uh, uh, dat uh, verspreid was. En dit is het moment dat iedereen ook in Nederland denk ik naar buiten kan komen. Nu moet het in één keer schoon worden. En dan heeft het wielrennen weer een hele mooie toekomst, want het is een prachtige sport. Maar en dan, dan, moet dan moet het moet... nu ook gebeuren. Dan, dan moet dan het nu ook niemand gebeuren. meer zijn mond dicht houden. Ja, dus uh, wie ben ik? Maar ik zou alle Nederlandse uh, renners uh, aanmoedigen om te zeggen, goh, als je nou gebruikt hebt, kom nu naar buiten. Want jij bent zelf nooit zo groot als uh, Lance Armstrong. En jij bent ook degene uh, die dan kan zeggen, ja, ik, ik was onderdeel van het systeem, ik moest wel. Dus uh, ja. dat is denk ik heel, uh, dat zou heel goed zijn voor het wielrennen. Goed. Nog even tot slot naar wat we vanavond uh, kunnen verwachten. Ik had het er met Gio Lippes al eventjes over. Uh, die had de trailers gezien, de aankondigingen en die zag veel um, emotie. Uh, ja, maar, wat, wat, wat komt er? Ja, ook, uh, het gaat ook over, over zijn sponsors. En wat het uh, met zijn sponsors gedaan heeft en voor hem heeft betekend. Dus dat was een onderwerp. Het andere is uh, dat het gaat over zijn kinderen en over zijn, uh, zijn familie. En ook over zijn moeder. En en hij zei: ja, mijn mother is a wreck. Mijn moeder is een wrak. Dus ik denk dat we nu ook eindelijk de tranen gaan zien. Want iedereen zegt dat die komen. Dus uh, daar, daar gaan we vannacht weer naar kijken. Nou, gaan we maar weer aanschuiven. Dankjewel, Marcel Bierthuizen, marketingdeskundige. Over de bekentenis van Lens Armstrong. En zo dadelijk, de aanhang van de Italiaanse komiek Beppe Grillo... die groeit snel in aanloop naar de verkiezingen in Italië. Daar doen we zo meer over. En over die ijsmeester die door het ijs is gezakt live in onze uitzending. Eerste verkeersinformatie, Erwin de Hart. 50 kilometer, alles bij elkaar nu. Dat is helemaal volgens de statistieken. Dus uh, geen bijzondere ochtendspits vandaag. Uh, wel een lange file op de A28 Zwolle richting Amersfoort... vanwege een spoedreparatie aan de weg tussen Strandhorst en Nijkerk. En dat is 8 kilometer file. De rechterrijstrook is uh, vanwege die spoedreparatie afgesloten. Verkeer richting Amersfoort kan maar beter omrijden... bij knooppunt Hattemerbroek door Apeldoorn aan te houden. Gaat u via de A50 en de A1. Dit is het NOS Radio 1 journal. met Lara Rensen. Nou, Mark Robin Visser, op Twitter is ijsmeester Pas inmiddels een, uh, bijna een hype aan het worden. Hoe gaat het met hem? Ja. Nou, David Pos heeft net zelf even zijn eigen wak gerepareerd. Want dat moet dan, hè, dan moeten de ijsschotsen weer even netjes goed in het gat... dat het weer snel een beetje aanvriest. Uh, reacties van het bestuur van de Ankerveense ijsclub die stromen hier nu ook binnen geschokte reacties hier in Ankeveen. En, uh, maar ja, er is nog een ijsmeester, Harry Meester. Goedemorgen. Goedemorgen. U neemt het even over van, het, van de ongeluksvogel. Ja, op dit moment even wel, want hij heeft toch een natte broek. Dus dat is ja. wel lastig werken. Bent u ook wel eens door het ijs gezakt? Ja, vorig jaar ook. Ook met een wak afleggen, zeg maar. Met een, met een paal en ook, ja. Dus het risico van het vak. hè? Ja, maar dan weten we in ieder geval zeker dat het, uh, dat het niet kan. Juist. U gaat even op de ambachtelijke wijze de dikte bepalen. Ja, maar even uit. We gaan even boren met de handboor um, om te kijken hoe dik het is. Dus met ja. de speedboorder en dan gaan we, kunnen we meten. Doe voorzichtig. Ja, dat doe ik no, zeker niet nog, We gaan niet nog een ijsmeester uh, door, nee, nee, nee, op de radio. Nee, ik heb een hekel aan zwemmen, ja. en, zeker in de winter. <laughs> Ondertussen, ja, Huub Snoep is gekomen van Schaatsbond KNSB. Goedemorgen. Goedemorgen. Speciaal gekomen om te waarschuwen. Nou, duidelijker dan dit... Van, vanochtend kan het niet zijn, hè? Nee, zeker niet. En je ziet uh, direct wat sneeuwijs doet, want daar praten we hier over. Ik bedoel, je zag het doorbuigen op het moment dat David Post er overheen liep. Ja. En het kraakte niet, hij was er in één keer doorheen. Dus sneeuwijs, en wat je een groot deel van het land tegenkomt... Ja. ligt er ook nog een sneeuw op dat je ook helemaal niet uh, ziet... waar de zwakke plekken zitten, levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Bent u, gaat u maar boren hoor ondertussen? Want dit is de sneeuwijs. Voelt dat ook anders? Ja, je, duw, je hoeft helemaal niet te duwen. Hij gaat er al gelijk erin. Ik heb al water. Het is hartstikke zacht. Het, dus. is, het is zacht. Het, het dooit ook nu het op het de... ijs. Het is Het waardeloos. is waardeloos. Het is helemaal niks. Pas op Peter. Hoe dik is het nou? Want dan moeten we, even we, dan moeten we weer een ja. pak. de duimpje. Dan praat ik even met meneer ja. Snoep verder. Ja, jullie waarschuwen al sinds gisteravond. Toch zien we ook op televisie, horen we op de radio... niet alleen onze ongelukkige ijsmeester, maar mensen gaan, nemen risico's. Hè? Mensen nemen risico's, ja. ja. En uh, wij raden toch vooral aan om... als je het ijs op wil en je wil gaan schaatsen... er zijn een, een x-aantal uh, natuurijsbanen al open. Vaak ja. uh, de, ligt er dan asfalt onder, dus een zakje er ook niet in. Maar die zijn goedgekeurd, dus zoek. Ja. Als je wilt schaatsen, zoek goed goedgekeurd ijs op. Maar die grote plassen, dat is nee, gewoon... Nee, de, de, de grote plassen, we hebben eind van de dag een, uh, een rondje gemaakt... langs de horen in het land. En dan kom je toch tegen dat er op heel veel plekken, ook in Friesland... Uh, nog maar twee centimeter op de grote plassen ligt. Ja, dan duurt het nog wel even, hoor. Dat is gewoon niet genoeg. Hoeveel centimeter hebben we hier, heren? Nou, wij komen maar aan de vier centimeter sneeuwijs. Vier, dus dat vier is ook... sneeuwijs. Ja, ja dus dat is helemaal, de basis is helemaal niks. Het moet eruit en dan opnieuw erin. Moet dat alle sneeuwijs eruit? ja dat is het, het moet eigenlijk we... allemaal weer ontdooien en weer op... Ja, want je hebt sneeuwijs, dus de basis is fout. De, de basis is fout, meneer Snoep. Ja, en ik bedoel... En dan komt het ook niet meer goed. Uh, nee. nee, ik bedoel, we hebben uh, dat zwarte ijs, dat is elastisch. En nou, nogmaals, dat zag je toen straks. Hier zit totaal geen elasticiteit in. Ja. Dus ja, um, hier vlakbij uh, Baanbrugge, daar hebben ze ook al de baan leeg laten lopen, de sneeuw verwijderd en weer opnieuw water ja. erin uh, laten lopen. Dus ja, dat ja. ja. is uh, even behelpen met sneeuwijs. Uh, IJsmeester Pos heeft inmiddels een schone broek aangetrokken. Is naar Meneer Pos, de basis is fout. Ja. De basis is fout. Ja, dat ja. had u toch ook kunnen weten? Ja, ik denk dat mijn ijsmeesterdiploma eigenlijk <laughs> verlopen is nu. Ja. Ik ben bang dat daar wat aan moet gebeuren. Dat dit consequenties ja. krijgt. Ja, ja, ja, ik was vreselijk geschrokken en het is hartstikke koud. Ja, het moet anders. Ik ga even naar de voorzitter, meneer Van Binnenkom, Ja, u, u zwaart de scepter hier op de ijsclub. Ja, klopt. Ja. Gaat het, wat gaat er nou met die ijsmeester gebeuren? Nou, hij krijgt toch in ieder geval een reprimande. Nee, ja? Maar even, even serieus. Uh, we weten nu zeker dat het uh, gewoon onveilig is... Ja. en uh, dat we dit soort wagenhalzerij niet moeten doen. Het is bewezen, meneer Snoep, ja. ja. Het is bewezen en uh, nou, ik wil toch even zeggen mensen, nee, met name in de noordelijke provincie uh, ligt er geen uh, sneeuw op het ijs. En is het wel uh, veel zwart ijs, maar mensen, ga, uh, als je toch het ijs op gaat, doe het nooit alleen. Neem ijsprimer mee, een touw mee, zorg, uh, zorg dat je de omstandigheden lokaal uh, kent. Ja. Dus uh, ja, uh, Vooral en, en let ook op kleurverandering van het ijs, ja. want dat uh, geeft ook vaak aan dat er wat aan de hand is. Hoe luidt de uitdrukking ook weer? Uh, nou ja, bedoel, je moet goed beslagen ten ijs komen. Ja, toch? Ja. Daar komt het toch op neer? Precies. En al... Dat is toch ook niet van gisteren, die uitdrukking? <kugels> nee, die is al, uh, al heel lang <hums> zo. En uh, ja, willen mensen nog even nalezen van waar moet ik nou op letten? Ja, op schaatsen.nl Schaatsen.nl staat, staat alles uh, alle tips uh, ja. keurig op een rij ja. wat je moet doen. En voor de, schokken, de schokkende foto's van de ijsmeester die door het ijs gaat... daar kunt u op nos.nl van genieten. Ja, dus dat, dat begrijp ik. Ja. Hebben we nou alweer genoeg websites gecommuniceerd? Nou, dan gaan we het weekend maar gewoon langs de kant blijven staan. Hè? Ja, helaas, het is niet anders. Dat is ook mooi. Ja, ja precies. Dat ja. is ook mooi. Nou, Lara, ja. het is niet anders. Nee, zo is dat. Uh, huh? Het is zoals het is. En we hebben inmiddels trouwens uh, een, een fotootje van ijsmeester Pos... op onze website nos.nl. Het gaat trouwens goed met de ijsmeester. Dus lijkt mij... Een van de belangrijkste dingen om even te vermelden. En er is ook een foto op Twitter, inmiddels uh, circulerend... waarbij het wak gerepareerd wordt, waar de ijsmeester doorheen is gezakt. Onder andere op uh, het La Radio dus. En de foto's en de tekst op nos.nl. En daar hoort u ook hoe de ijsmeester door het ijs zakt in Ankerveen. Dus wees u alstublieft voorzichtig als u het ijs opgaat. Het is zeven minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Lodewijk Ascher laat in het FD doorschemeren dat hij vindt dat de lonen omhoog moeten. Daar ga ik over praten met Bernard Wintjes... van uh, werkgeversorganisatie VNO-NCW. Meneer Wintjes, welkom, welkom in de uitzending. Vicepremier Asscher, die dus aangeeft dat hij um, eigenlijk wel voordelen ziet... in het uh, omhoog gaan van lonen in Nederland. Omdat consumenten dan op die manier meer te besteden zouden hebben. Inmiddels heeft hij um, bij ons aangegeven dat... Um, het interview niet uh, geautoriseerd is door sociale zaken. En dat hij gezegd heeft uh, dat het niet aan hem is om looneisen te formuleren. Maar dat er soms um, um, ook nadelen kleven aan loonmatiging. Wat vindt u ervan, meneer Wintjes? Nou, in ieder geval verstandig dat hij uh, zijn woorden terugtrekt. Want uh, dit is natuurlijk een uh, onverstandige uitspraak, om het maar heel vriendelijk te zeggen. Kijk, uh, als hij zelf zegt dat de Nederlandse economie op dit moment eigenlijk gered wordt door de export. En de export natuurlijk bij uitstek afhankelijk is van de, van de concurrentiepositie van het land. Uh -huh. En dan juist in een situatie waar de binnenlandse markt al zo slecht is. Denk aan de vele mkb-bedrijven die het met het doodje leggen. Ook nog eens een keer de export onder druk gaat zetten via hoge looneisen. Ja, dan ben je echt bezig om het kind met het bad, badwater weg te gooien. Dus ik zie het maar als een vergissing, als een onnauwkeurigheid van de minister. We hebben natuurlijk ook in het verleden gezien wat het doet met de economie. Als er op een gegeven moment uh, een loonstijn plaatsvindt. In het verleden hebben de vakbonden daarvoor uh, gezorgd. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een loonspiraal en grote gevolgen gehad... voor de exact, economie ja. in Nederland. Uh, bent u bang voor een, een soort gelijkscenario? Nou, gelukkig zijn de bonden verstandiger. We onderhandelen op dit moment. We praten even met de bonden. En de bonden begrijpen als geen ander. Elke werknemer in Nederland begrijpt op dit moment dat de export de kurk is. En de export... kijk, Als je alleen maar een gesloten economie was... He, en je hebt geen export, et cetera. Ja, dan kun je zeggen: jongens, we gaan een beetje meer loon betalen. We krijgen we meer consumentenbesteding. Maar deze economie is zo ongelooflijk afhankelijk van, van het buitenland. we moeten nou het ziet, helemaal niet hebben van de binnenlandse besteding. Ja, uiteraard. Maar de motor is de export. Mm -hmm. En als daar genoeg, uh, genoeg middelen binnenkomen. door de exporterende bedrijven uh, werkgelegenheid geven. Uh, winst te maken. en dat besteden in Nederland. krijg je automatisch natuurlijk de ontwikkeling van de binnenlandse consumentenbesteding. Ja. Maar dezelfde minister heeft ook. Dit kabinet heeft ook besloten. voor een eigen mensen in ieder geval een nullijn in te stellen. Dus het is wat tegenstrijdig. Ja, ja, ja. Uh, dus ik denk gewoon, ik zie het als een, als een, als een, als een, als een, als een foutje. Laat maar ja, zeggen, maar, dat... Aan de andere kant zie je toch ook dat het met bedrijven op zich nog redelijk gaat in Nederland op dit moment. En dat is mede te danken aan die export, maar dat het consumenten het vooral zwaar hebben. We hebben gisteren ook weer het nieuwe gesproken, we hebben de NAG in de uitzending gehad over mensen die steeds moeilijker hun hypotheek kunnen betalen. Heeft uh, als je toch ook niet ergens gelijk. Als we het even hard zeggen, de exportmotor draait goed, dat doet het Nederlands bedrijfsleven... De binnenlandse bestedingen gaan slecht. Dat is, gewoon, uh, dat is gewoon onduidelijk beleid van deze overheid. De binnenlandse problemen is, zoals we het in Duitsland nog mooi zeggen, is thuis gemaakt, gemacht. Dat zijn onze eigen problemen. We geven geen duidelijkheid over de bouw. We geven geen duidelijkheid over de pensioenen. Uh, allerlei onzekerheden waardoor de consument het geld in zijn zak houdt. Dus ook meneer Ascher, als hij zegt er zou meer loon betaald moeten worden, ga je alleen mensen nog meer laten sparen. Het gaat erom dat dit kabinet, en wij zullen daar graag aan helpen, we zijn ook in gesprek met het kabinet, zo snel mogelijk op een aantal punten echte duidelijkheid geeft. Dat de bouw weer gaat draaien. Dat de mensen weer vertrouwen hebben en gaan besteden. Dat is veel effectiever en veel beter economisch dan een oproepen tot hogere salaris. Het bevalt u niet, hè, meneer windjes? Wat zegt u? Het bevalt u niet, hè? Nee, dat nou ja, smaken oké, kijk, kijk in, uh, ik, vind, ik vind iedereen heeft recht op zijn fouten. Dus uh, hm. iedereen kan wel eens een keer vergissing maken. Ik, ik ben... Positief gestemd nu, nu in het begin van dit interview zei dat men zelf gezegd heeft bij sociale zaken dat het niet zo bedoeld is, laten okay. we, laten we daar maar bij houden. Goed, Bernard Wintjes van de werkgeversorganisatie VNO NCW. Dank voor het snelle commentaar. Graag gedaan. Tot ziens Ja. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yeah.